Mark Visser met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk is een passagiersvliegtuig neergestort. Het zou gaan om een Airbus A320 van de Duitse prijsvechter German Wings, een dochter van Lufthansa. Het was onderweg van Barcelona naar Düsseldorf. Aan boord waren 142 passagiers en zes bemanningsleden. Het toestel verdween rond 11 uur van de radar. Volgens het Franse persbureau AFP is het vlak inmiddels gevonden... Het vliegtuig is volgens diverse berichten neergestort in de regio Dagne, ten de noorden van Marseille. Tientallen politieauto's rijden langzaam over de A16 en A58 rond Breda. Een protest tegen wat zij de onderwaardering van hun werk noemen. De Langzaamaanactie is een initiatief van de politievakbonden. Ze eisen een loonsverhoging van 3,3% en winnen een bonus voor politiemensen vanwege de grotere reorganisatie bij de politie. VVD-Kamerlid René Leegte stapt op. Hij zegt dat hij onzorgvuldig is geweest. Leegte had een nevenfunctie bij een organisatie die actief is op gebieden die zijn portefeuille raken. Hij heeft de functie niet tijdig laten registreren en heeft ook de inkomsten die hij door kreeg niet gemeld. VVD-fractievoorzitter Zelstra noemt het opstappen van Leegte een pijnlijke, maar logische beslissing. Het RIVM adviseert om een aantal injectienaalden van het merk Terumo voorlopig niet te gebruiken. Dat advies volgt op een uitzending van een Vandaag waarin gezegd werd dat veelgebruikte naalden van Terumo onveilig zijn. Loslaten de deeltjes van de lijm waarmee de naalden vastzitten kunnen in het bloed van patiënten terechtkomen. De inspectie voor de gezondheidszorg is samen met partnerorganisaties in andere Europese landen een onderzoek begonnen. De alarmsirenes die op elke eerste maandag van de maand worden getest... gaan waarschijnlijk verdwijnen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie... heeft de minister besloten de sirenes buiten gebruik te stellen. Het ministerie zegt dat er inmiddels modernere communicatiemiddelen zijn... zoals sociale media en NL Alert. Het weer vanuit het westen bewolking en regen. Het is een graad of 10. Morgen meer regen, maar dan vooral in het oosten. En het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-journaal. D.F.M. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad viel op de A13 Den Haag-Rotterdam... na een ongeluk tussen Delft-Zuid en het Kleinpolderplein 3 kilometer. Tot zover de verkeers... In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Le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 En ik ben vorige week op visite geweest bij de deurwaarder We dachten, het hoeft hier altijd van één kant te komen Het ja. is wel een aantal jaren geleden hoor, dat ik dit heb opgeschreven, wel een paar jaar terug Ik kan er nou ook al om lachen, maar het was, was verschrikkelijk. We konden de stroomrekening niet meer betalen, nou, dat is wel zoiets stoms dan kun je in één keer de stroomrekening niet meer betalen. Maar het meestal was nog wel dat we ook geen flauw idee hadden... hoe die stroomrekening iedere maand weer zo ongelooflijk hoog kon uitvallen. Toen het me op een keer opviel dat de buren midden overdag het licht aan hadden. Ik zei tegen mevrouw, hier, daar is het. Ze zei, wat dat is, ja, pak hoe zeg, Dat is het. De buren tappen onze stroom af. Ah, zei ze, dat is een beetje al te snel geconcludeerd... Ik zei niks, al te snel geconcludeerd. Ik weet het heel zeker, de buren tappen onze stroom af. Dus ik op hoge poten naar de buren. Ik belde aan op mijn eigen kosten. De buurvrouw deed open en zei, buurvrouw, ik kom praten over het aftappen door jullie van onze stroom. Nou, de buurvrouw wist natuurlijk van niks. Maar zei ze, mijn man kan zo weer thuiskomen, misschien dat hij er wat meer van af weet. Dus ik wachtte samen met de buurvrouw de komst van de buurman af. De buurvrouw schonk mij een ongelooflijke smerige bak koffie in, volgens mij opzettelijk. Dus uh, toen ze weer even in de keuken was, gooide ik mijn koffie snel in de Sansevieria. De buurvrouw kwam terug en vroeg of ik een koekje bij de Sansevieria wou. <lacht> maar de sfeer tussen de buurvrouw en mij was om te snijden, en ik werd maar schaarreinigen en schaarreinigen. Ik dacht, waar blijft die kerel van haar nou? De kamerdeur ging open en een buurmeisje kwam binnen. Hallo, buurman. Buurman, ik heb vanmiddag mijn zwemdiploma gehaald. Zo. Heb jij je zwemdiploma gehaald? Ja, buurman. Dus als ik jou in de kanaal gooi, dan zwem je zo weer naar de kant. Ja, buurman. Dan heeft het ook weinig zin om jou in de kanaal te gooien. <lacht> ja, nou, ik was enorm chagrijnig, hoor. Zo, wat was ik chagrijn? Jullie hebben geen kinderen, hè? zei de buurvrouw Nee, buurvrouw, wij hebben geen kinderen Wij hebben een uh, glazenwasser <lacht> uh, Wat? Een glazenwasser uh, glazen Ja, een glazenwasser Oh, we zijn er wel zo gek mee met onze glazenwasser Nou, werkelijk waar Als we het van tevoren hadden geweten hè, hoe leuk het was Dan waren we al veel eerder aan begonnen dus, oh, Het is zo'n leuk kereltje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 Ach, we stellen het nog even uit. En bovendien, als ik zie hoe vroeg jullie eruit moeten voor zo'n glazenwasser... en als ik dat ook zie bij andere mensen met een glazenwasser... dan weet ik niet zo goed of we dat er wel voor over hebben. Ja, maar geloof ze mij, buurvrouw... een glazenwasser van jezelf is heel anders dan een glazenwasser van een ander. Om kort te gaan, het werd in één keer hartstikke gezellig tussen de buurvrouw en mij. Helaas werd die gezelligheid verstoord door een auto die een grimpak kwam opgereden. Oeh, hart, zei de buurvrouw, mijn man komt eraan. Dus ik trok snel al mijn kleren uit en verstopte mij in de kast. Goed, de buurman kwam binnen, die zag mijn kleren voor de kast door liggen. Hij deed de kastdeur open en ik zei, goh, buurman, ik hier? <lacht> ja, dat is mokbaar, hè? Het zal hier maar gebeuren. Ik stapte naakt uit de kast en ik zei, buurman, ik kwam even praten... over onze stroomrekeningen. Nou, het onderwerp was al lang onbespreekbaar geworden tussen de buren en ons. Nog sterker, het werd een volkomen onhoudbare situatie. Ja, een, een oplossing zou natuurlijk zijn verhuizen, maar ja, daar hadden we geld niet meer voor. Een betere oplossing zou zijn dat de buren gingen verhuizen. Of nog mooier emigreren. Ja, Amerika, daar was het beste geweest. Ja, dat is een mooi land. Amerika. Daar hebben ze de doorstraf. Ja, dat hebben ze daar. Ja. De doorstraf. En dat doen ze met stroom. Ja, dat doen ze met stroom en ze hebben er ook verschillende technieken voor om iemand elektrisch om ze te helpen. Zo hebben ze in Amerika de elektrische deken. Elektrische deken, dan laten ze je inslapen. Maar het me... Alemaaltig zeg. U hebt de auto wel erg ver weg geparkeerd dat is het helemaal Goedenavond, dames en heren. Nou, u bent net op tijd voor de finale zo ongeveer. Ik, uh... ja, maar hoe kan je ja, u hebt net zoveel betaald als de rest natuurlijk. Maar om de rest nog te laten... Ik heb jullie nog niet op de video, hoor. Dat is waar, ook. Um... Ja, goedenavond. Zo, de jullie. Maar het voert allemaal te ver om het allemaal weer opnieuw uit te gaan leggen. Dus uh, ik kan moeilijk weer de hele, hele 20 minuten terughalen. Maar als je zo vriendelijk wil zijn om op het teken van mij te roepen... maar geef niet, Het droogt wel weer op... ...dan ben ik met het verhaal rond. En dan uh, heb je van mij ook gelast met verder. De rest heeft het al gezegd, die hoeft allemaal niet meer. Dus... Uh, het is gewoon... Ik tel tot drie en iedereen is stil. En als u daar roept... Iedereen is stil, en als u dan roept van. Geef niet, het droogt wel weer op. Dan uh, is het verhaaltje rond. Ik tel er drie en dan geef moeder goed gelijk. Geef niet, het droogt wel weer op. Eén, twee, drie. Geef niet, het droogt op. wel weer op. Prima. Nou. Uh, nou, nou, die nog, er was soms banden in Aalwijk. Ja, het geeft allemaal niks, Herman, vinkers, het droogt allemaal wel weer op. Ja, leuk. Uh, niet Jerry Rafferty, maar mijn eigen bengel. Van uh, inmiddels 22 jaar. Sven Duif was dit. Uh, zowel zang als saxpartijen door hem ingespeeld. Daar ben ik best wel trots op. Uh, in de studio te gast uh, Willem. Willem, een hele goede middag. Een hele, hele goede middag. Je hebt mij trouwens wel mooi bij de Veta. Want ik dacht echt dat het Jerry uh, Rafferty was. Oké, <laughs> nou <'Cause>, uh, <laughs> ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat, uh, ja, de originele van Gary Rafferty is natuurlijk nog net eventjes dat je zegt van, ja, nou ja, dat, uh, originele is vaak ook niet te overtreffen, maar, maar uh, nou, uh, dit was een aardige benadering, toch? Ik was toch vond het toch leuk? Ik, ik vond het bijzonder goed en, uh, ja. ja. Hey, uh, jij gaat ook een programma uh, presenteren hierbij Zier van Zandvoort. Daar hebben we donderdag, afgelopen donderdag ook al aandacht aan besteed, maar luisteraars die, uh, ja, op donderdagavond andere dingen te doen hadden en nu luisteren, uh, vertel eens. Uh, ja, in principe gaat het uh, om twee programma's maar liefst. Twee? Ja, het, uh, het ene programma, daar kan ik jullie over vertellen... dat, heet, uh, dat gaat heten uh, Rock at Zee, uh, FM. A rock at ZFM, ja. Rock at Zee FM. en de, daarin behandel ik uh, de jaren tachtig rock... Uh, met name de ballads, ja. uh, maar ook de, de, de, de top vijfhonderd rockhits. Mm -hmm. uh, het is allemaal niet heftig, het is gewoon lekker relaxed... want het is tenslotte in de avonduren... en uh, ja, dan moet je gewoon lekker bij wegdromen. En, uh, ja. alle... Nog niet helemaal de uh, definitief welk tijdstip het wordt. Maar... Nee, nog niet. Wordt uh, het vroeg in de avond, laat in de avond? Denk je? Ja, ik, uh, ik hoop dat het... Uh, nou ja, dat het een beetje vroeg in de avond is. Het liefst uh, van zes tot acht. Ja. En het allerliefst van zes tot zes. Uh, maar ja, goed, uh, hè, dan, dan zit ik hier de hele dag. En dat is ook niet goed. Ja. Uh, goed, die uren die, uh, die moeten we nog even bekijken. En uh, daar moet ik nog even contact uh, met... Uh, met iemand over hebben hier. Ik noem zijn naam niet, want ik bedoel Albert-Jan. <laughs> uh, okay. En over het tweede programma kan ik uh, ook wel iets vertellen. Dat heet uh, uh, Tropical Z FM, dus Tropical en dan met een z erachter en dan FM's in zijn totaliteit. het dus toch Tropical ja. Z FM. Ja. En daarin uh, wordt heel veel muziek behandeld, uh, met name reggae. En ja, uh, dat dus klinkt tropisch. Ja, tropisch zomerse muziek, uh, maar uh, dat kan ook in één keer een... En dan heb je ook gewoon uh, je dreadlocks in. Ja man. <tie> Hoe nou weet je? Ik weet waar jouw huis woont, jongen. Kom uit je paard. <laughs> <laughs> maar ja. in ieder geval... Um, Alleen dat kan, maar reggae? Of nee, daar kan, kan ook wel in één keer... Een, een buitensporig iets tevoorschijn komen... met salsa, ja. reggae. In ieder geval alles wat tropisch is, wat, zo, wat zomers is. En ja. Wat de mensen... Uh, uh, ja, het gevoel geeft... dat het uh, zomer is in Zandvoort. Nou, dat is... als ik naar buiten kijk, het, het gaat nu. Hè? De, de voorspellingen zijn voor de komende dagen... niet best. Maar zoals het er nu uitziet buiten, ja. Nou ja, ik reed net nog over het strand. Nee, niet over natuurlijk. Maar dan mag ik niet komen met oud. Maar langs het strand. En ja. ik zag toch een paar mensen lopen in een uh, gebody paint suit. En ik denk, nou, dat, is, uh, dat doen ze goed. Ja. Al lekker bijgekleurd en... Uh... Ik denk dat die hebben het beter voor elkaar dan dat ik het heb. Oké, oké. Hé, jij hebt ook een, een website hier uh, wat over Zandvoort gaat. Zandvoort Bruist. Ja, ook dus nog. Ze noemen jou ook wel uh, als nickname uh, Willem Bruist. Ja, Willem Bruist. Ik kom nog meer van die naam af. En, uh, dat hebben we <laughs> want, allemaal... want je originele achternaam was ook weer? Mijn achternaam, uh, originele achternaam is uh, Boeren. Dat heb ik toen ook al uh, gezegd tegen... Uh, Ter Ruud, Rut Janssen, en die maakte er gelijk al van de bruisende boer uit Zandvoort. Nou ja. De bruisende boer. Uh, <laughs> ik, word al, ik word al vinkers genoemd, ik heb geen idee uh, zo en waarom, dat, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Oh, om, jij, jij hebt al een beetje die stem, ja. Je kan het, volgens mij kan je het nadoen. <laughs> hoezo dan? <laughs> <laughs> nee, dat valt in principe Want je komt natuurlijk uit die omgeving vandaan. Ja, niet? ik kom uit het oosten van het land. Ja. En, uh, nou, goed, ik heb. Uh, nou, Herman Vink is natuurlijk Almelo, hè? Herman Vink is, uh, dat, is dat is Almelo. En, uh, en jij komt uit? Ja, dat is meer, eigenlijk is het meer, meer de Achterhoek, hè? Het, is, het is Deventer, het is eigenlijk de, de poort van Twente, zeggen ze altijd. Als ja. je er voorbij bent, dan gaan de gordijnen dicht. Ja. <laughs> ja. <En>, uh, Oké. Okay. <laughs> maar het is allemaal uh, allemaal nat. En, uh, nee. Het is, het is de andere kant van de IJssel, zeg maar. Oh, Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, uh, Willem Boer, oftewel Willem Bruist, uh, of Bru Willem Bruisende Boer, of Boerende Bruis. Ja, ben... maak, maak het nog gekker. Doe dan. Nee? Een tropisch programma met veel reggae en natuurlijk een balladprogramma, maar dan uh, uit de tachtige jaren muziek. Hè? Ja, correct. Rock ballads. Uh, heb je er een voorbeeld van, ja. van Rock Bellas? Nou ja, ik denk bijvoorbeeld aan Boston. Modern Feeling, Journey, oh ja. uh, Open Arms. Uh, ik denk aan Ingrid Melmsteen, 18. Uh, ik denk aan Deep Purple, Soldier Fortune. En zo kan ik wel doorgaan. Ja, ja. Ik ga Boston even opzoeken en ondertussen genieten we even van Jamie Cullum met What a Difference a Day Make. Perfect. What a difference a day made. Twenty-four little hours bought the sun and the flowers where they used to be red. My yesterday was blue, dear Today I'm a part of you, dear My lonely nights are through, dear Since you said you were mine A difference a day made There's a rainbow before me Skies above can't be me. Since then moment of bliss. heaven when you find romance on your menu what a difference a day made and the difference is you Difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy since that. heaven when you find romance on your menu, what a difference a day made, and the difference is you. Jamie Cullum, what a difference they make. Zo so dadelijk uh, Boston met more en een feeling. Maar eerst nog eventjes deze. Brad, David Gates. Time to go to find. Someone who's better than me Cause your happiness is all I want For you to find Your peace of mind A lot of people have an ego hang-up Cause they wanna be the only one How many came before it really doesn't matter Just as long as you're there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 En net nog eventjes zorgen voor het nieuws. Word en a feeling, Boston, Speciaal voor Willem Boer. to know I close my Het is meer dan een gevoel dat, eh, dat het Niels zo direct voorbij moet komen, luisteraars. Geen Niels uit Borsten, maar Niels uit Zandvoort. Normaal rond half twee, nou, nou drie minuten over half twee... of vier minuten over half twee vindt u niet erg met zo'n goed nummer. Veel meer van dit soort goede nummers voorbij. Straks Willem Boer hier uh, uh, uh, uh, uh, uh, gaat voorzien van lekkere muziek, want dat gaat hij doen, dat heeft hij ons beloofd. Daar komt hij niet meer onderuit. Willem, daar kom je gewoon niet meer onderuit. Man. We gaan even luisteren naar het nieuws luisteraars. Het nieuws van dinsdag 24 maart bij Zierig van Zandvoort. Grote consternatie luisteraars door brand naast het Pelles Hotel in Zandvoort. Brandweer moest maandagavond in actie komen nadat er brand was uitgebroken in een pand naast het Palace Hotel aan het burgemeester Venemaplein in Zandvoort. Even na achter werd er een sterke brandlucht geroken bij het hotel. Al snel bleek dat er ook daadwerkelijk brand was, waarna er werd opgeschaald naar middelbrand vanwege de locatie. Ter plaatse bleek in een gebouw dat momenteel wordt gesloopt de brand te woeden. De brandweer heeft het vuur geblust en ook gecontroleerd. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de oorzaak is, maar vermoedelijk is de brand ontstaan door de werkzaamheden die eerder plaatsvonden op die dag. Een bizarre diefstal is al voor de luisteraars, terwijl de eigenaresse nog op één oor lag. Hebben onbekender haar gloednieuwe Kia Picanto helemaal gestript? Toen ze vanochtend, en dan praat ik over de maandagochtend, op de parkeerplaats kwam, bleek zo'n beetje de volledige voorkant van het autootje verdwenen. Hoe groot de schade exact is, dat is nog niet helemaal bekend, maar volgens een lokale autohandelaar worden de dure onderdelen vaak snel naar de diefstal geëxporteerd. De kans dat de eigenaar zijn auto weer in elkaar kan zetten is dus minimaal. dinsdag 24 maart wil de VVD-fractie van de gemeenteraad Zandvoort... met spoedvragen stellen over de benadering van de hertenproblematiek. Het gaat de VVD daarbij om twee zaken. De betrokkenheid van de bevolking bij het besluit over het afschieten van de dieren... en de contacten die daarover bestaan met de gemeente Amsterdam. e 66 draagt een alternatief aan voor de oplossing van het hertenprobleem in Zandvoort... Het voorstel is de herten naar hun natuurlijke woonomgeving te brengen door middel van een zogenaamde drijfjacht onder de dieren onder begeleiding van boswachters met medewerking van vrijwilligers, provincie en de gemeente Zandvoort in Amsterdam. U kunt hier op de website van de gemeente Zandvoort, www.zandvoort.nl, van alles over teruglezen. ...met diverse evenementenluisteraars... ...gedurende het weekend van zaterdag 28 maart... ...en zondag 29 maart... ...worden diverse straten afgesloten... ...in de gemeente Zandvoort. Ik heb het dan bijvoorbeeld over de Zandvoort Securam 2015. Ook enkele buslijnen zullen worden omgelegd. Het is dus raadzaam als u gebruik maakt... ...van het openbaar vervoer. De site van de gemeente Zandvoort te raadplegen... ...www.zandvoort.nl Daar vindt u alle gedetailleerde informatie op terug. dan het weerluisteraars. Ik kan het helaas niet mooier maken dan het is. Voorlopig geen mooi lenteweer. Deze week ligt de maximum temperatuur rond de 10 graden. Maar morgen dan halen we dat niet eens. Daarbij valt vooral de komende nacht en morgen ook nog flink wat regen. Donderdag en vrijdag is het op een enkel buitje daar droog. En in het weekend volgt opnieuw enige regen. In het binnenland stakt de dag zonnig en koud. Met op veel plekken lichte vorst. In het westen en noorden is het bewolkt en de bewolking breidt zich uit. In de loop van de dag neemt de kans op een lichte bui toe. Het wordt circa 10 graden bij een zwakke tot matige wind die vandaag van zuidwest naar noord draait. Vanavond wordt de bewolking dikker en volgt vanuit het zuiden dat bedoelde regengebied. De nacht verloopt, regenachtig dus, en de temperatuur ligt erbij rond de 5 graden. Ook morgen regent het nog enige tijd. Smiddags wordt het vanuit het zuiden dan geleidelijk droog en er volgen enkele opklaringen. De temperatuur blijft zeker rond de 7 graden bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Donderdag is het op een enkel buitje naar droog en wordt het circa 9 graden. De wind is dan zuidwestelijk en het waait in het binnenland matig en aan zee vrij krachtig. Ook vrijdag is het wisselen met af en toe zon en kans op een enkele bui. Er staat een stevige westelijke wind en het wordt maximaal 10 graden. In dit weekend en begin volgende week wordt het langzaam iets zachter... met maximaal oplopen tot een graad of 13. Het weerbeeld bestaat uit veel bewolking en soms een uit regen. En daarbij waait het aan de kust af en toe flink uit westelijke richtingen. Tot zover het weer. Wat een weerweer, weer Willem. Oh, geweldig. <laughs> Wat ja. een weerweer. Weer. Potverdorie. Nou ja, het is nou nog droog in ieder geval. Nou ja, goed, het maakt allemaal niet uit. Ik was met de auto, dus ik, ik was toch wel droog overgekomen. Ben jij uh, lopend op de fiets met de bus, met de, bus, nou, met ik... de trein, met, de, met het vliegtuig? Hoe ben je hier gekomen? Ik kwam uh, uh, lopend deze kant op. En toen ja. zag ik uh, verder mijn auto staan. Zal ik de auto meenemen? Ja. Ja, laat ik dat maar doen. <laughs> ja. Oké. Okay. Ja. Uh, nou, we, we moeten bewegen. Dat is wel verplicht, hè? Ze hebben mij trouwens hebben ze een advies gegeven dat ik heet, uh, om heel snel af te vallen. Oh vertel. Ja, moet ik meedoen aan een, uh, aan een schoonheidswedstrijd? Ja. Uh, dan val ik meteen af. <lacht> Weet je, ik heb ooit, ooit meegedaan aan... aan, aan, aan uh, dat was een, uh, een vergelijkingstest voor, uh, voor oliebollen. Ja, en, uh, dan zag je mij in beeld. Nee, nee, nee. Nee, nee ik kwam uh, uh, samen met een vriend van mij kwam als beste uit de bus. Ja. En ik denk, nou dat doe ik nooit meer, dat... Uh, ja, een vriendin van mij, die heeft wel een dieet, een speciaal dieet. Misschien hebben je wel eens van gehoord, die heeft een sherry dieet. Een sherry dieet? Ja, die is of. 20 kilo kwijt en een rijbewijs. <laughs> ja. ja. Ja, zo gaat dat. Hé, hey, ik heb nog een leuke voor je klaarstaan. Tenminste, ik denk dat je hem leuk vindt. Oh, oh, oh. ja maar. Fight, be my fight. Het zal maar tegen je gezegd worden: hij houdt nog steeds van je. Dat deed hij op een hele speciale manier. Met een uh, geweldig, uh, geweldige rock want zo heet het toch Willem, hè? Ja, ja, ja, ja. Dus dat een is, uh, Still loving you, the scorpions. Dat was geloof ik een roodharige meneer, als ik me niet vergis. Um, ja, volgens mij, die rode haren. die, uh, die zanger. Ja, rood. Denk, of had denk, hij iets geschilderd, dat kan ook niet. Doen, het, dat het, ik dacht toen toen ik het zag, dacht ik van nou, als ik de rood haar had, liet ik wel verven. Ja, ik liep trouwens gisteren op, op het kerkhof. En er lag er een geschilder begraven. Oh, hoe weet ja, je dat? Nou, daar stond uh, hier rust onze lieve Hans. Ja. Gaat menig een woning mooie glans. Ja. En omdat hij het heel belangrijk vond, ja. had ook zijn huidige woning goed in de grond. GELACH <lacht> <lacht> Niks anders dan respect wonen natuurlijk. Ja, ja en dan lag daarnaast <lacht> een dame van de Wallen ook nog. Oké. Okay. Ja. Oh. Hier rust Ali van de Wallen. Ja. Mijn lichaam zal u niet meer goed bevallen. Ja. Maar voor vaste klanten, met veel zin, ja. hier nog een steen met een gat erin. Ja. <lacht> Luisteraars, mijn excuses. Ja. <laughs> oh, ik zou, ik zou het bijna zeggen. Ik distancieer me hiervan. Maar nee, En Een Wereldre, wereldreiziger die heb Die gedaan. Uh, links. Nee, rechts van het, van het graf van die. Van die prostitueel. Uh, van een hmm. wereldreiziger. Ja. Uh, hier rust Ari. Uh, nee, uh, hoe was het ook weer? Uh, um, hier rust Willem van de Geest. Geen plek op de wereld of hij is er geweest. Ja. Ja. Eindelijke figuurlijke. <laughs> ja. Hey, uh, jij had, van den Berg heb je nog voor ons uitgezocht. Een, een geweldige rockbellet nog weer. Ja, het is Van den Berg. Maar ja, eigenlijk moet ik het uitspreken als Vendenburg. Vendenburg. En heb jij last van een brandend hart? Of uh, valt dat allemaal mee? Uh, alleen dat ik zwaar getafeld heb. <laughs> okay. ja. Ja. Nou, we zijn lekker bezig. Mooi hè. Ja, Willem, wat een prachtig nummer. Je wordt er stil van. Daar word je heel stil van. Mm. Uh, kijk op mijn klokje. We hebben nog uh, nou, 7,5 minuten gaan om ongeveer om muziek te draaien. Dus uh, we moeten nog een paar mooie uitzoeken. Uh, even kijken hoor. Ik wil, ik wil nog even een oudje van Cliff draaien. Want daar ik ben, ben ik fan van, fan van, van Cliff Richard. Cliff Richard, ja. Oh nee, ik zou eerst nog wat anders voor jou opzoeken. Oh? Uh, uh, ik zei dat ik bij een andere zender wel eens uh, uh, een zanger had gedraaid. waar ook oude mensen uh, uh, van gecharmeerd zijn. En uh, die man, die heet Slim Whitman. En Slim Whitman, die heeft zo verschrikkelijk veel uh, liedjes op zijn, uh, op zijn naam staan. Ik ben zeer benieuwd. Uh, en waaronder, eens even kijken, uh, even spieken. En ik moet eventjes... Uh, Just Slim with Old Friends is dit. Dus even kijken of dit hem is, hoor. Nee, volgens mij is dit hem niet verwachting klopt. Me. Ja, ja, luisteraar eens, ik moet gewoon even zoeken. U moet gewoon even geduld hebben. Hopelijk heeft u nog niet gelunst, dan neemt u eerst even een happy brood. <lacht> Dan, <lacht> toch? Ja, en dan, uh, ja. Oh, wacht, nou heb ik hem denk ik gevonden. En uh, dit is uh, Slim Whitman. En het nummer wat ik ga draaien is uh, Indian Borrel. Don't know how I do the Indian, buggy. The Indian buggy. Nou, die ga ik wegdrijven. Dat is, dat is gewoon niet het uh, repertoire. Dat is gewoon niet het repertoire wat ik bedoel. Echt, die kudde Indianen ben ik al. Ja, niet... joh. Dat ja. Is, uh, de, de, de paardenkuitels liggen meteen in de studio. Het is, <lacht> <lacht> <Dat> is, <lacht> is gewoon verschrikkelijk. Maar die man heeft waarschijnlijk zo'n enorm goed repertoire. Je weet niet wat je kiezen moet. Doen. Ja, nee, maar dit is. Wacht even, hoor, want dit is. Een, ik weet niet of dit de goede Slim Witman is. Hè. Ik ben niet zo slim. <lacht> <laughs> ja, maar vet ja. ben je wel? Andersom. Dat is andersom. Even kijken hoor. Ja. Ik, ik moet even spitten. Verdorie. Zal je, je zal het altijd zien. Als je wat zoekt. Ja. Nou, ik draai nog even een ander plaatje, want dan hebben we hebben nog even tijd. En dan komt zo so slim wit nog voorbij, de gliffertjes. to oh. looking dim but these things your heart can rise above once again. Ja, Willem, u uh, kleeft Cliff toch even zijn dek om. Want ik heb Slim Whitman alsnog gevonden. En uh, een heel bekend uh, nummer van Slim Whitman is Mockingbird Hill. Nou, dat, ja, dat zeg je toch wel? Ja, man. Nou, dit is, dit is hem. Kan je nou voorstellen dat die oudjes daar gelukkig van werden. Maar die jonkies ook, kijk maar naar mij. The morning <mogelijk> thrill, to wake up in the morning to the mockingbird's trill. Tra-la-la-la, tra there's peace and goodwill. You're welcome as the flowers on Mockingbird Hill. Cloud and an acre to till. A mule that I bought for a ten dollar bill. There's a tumble down shack and an old rusty mill. It's my home, sweet home, up on Mockingbird Hill. When it's late in the evening, I climb up the hill. And survey all my kingdom while everything still. Only me and the sky and an old whippoorwill. will. It's my home, sweet home upon Mockingbird Hill. Yeah, here in Holland it's about uh, uh it's around two o'clock now and we have to finish the program and we are very uh, sad about that. But because we had a, a request from America, Willem. Yeah, yeah, yeah. Uh, yeah. Uh, but uh, uh, Thursday evening at 10 o'clock, uh, Dutch time. Uh, you uh, should uh, listen to us again. And then I uh, turn on the record Keith Urban for you, as I can find it. And this is uh, a Slim Whitman, and I uh, uh, delegated to And uh, what was the name of the... Susie um, Davis. Susie Davis. Yes. Susie, this record was for you. Thank you for listening. And I hope uh, we can uh, count on you on Thursday... Coming to Thursday around 10 o'clock Dutch time. Wij nemen afscheid. We say goodbye now. Have a nice day or a nice evening. I don't know what time it is in America. So. be safe. Goodbye and I like it. Bye. Tot ziens, luisteraars. FN. Via de kabel op 104.5.